5 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. ABN AMRO keert als eerste grote bank in Nederland... vanaf april geen spaarrente meer uit. Klanten die meer dan 2,5 miljoen euro bij de bank hebben gestald... krijgen te maken met een negatieve rente van een half procent. Volgens ABN hoeven klanten met een tegoed tot 100.000 euro... niet bang te zijn dat ook, dat ook zij op termijn... een negatieve rente moeten betalen. Een gerechtshof in Pakistan heeft de doodvonnis voor oud-president Musharraf vernietigd. Volgens het Hof was de speciaal voor de vervolging van Musharraf ingestelde rechtbank in strijd met de wet. De oud-president werd vervolgd omdat hij hoogverraad zou hebben gepleegd. toen hij in 2007 de noodtoestand afkondigde in Pakistan. Zelf zei hij altijd onschuldig te zijn. Ook de regering en het leger waren tegen de veroordeling door de speciale rechtbank. Tegen een meisje dat als 15-jarige achter het stuur zat... bij een dodelijk ongeluk in echt in 2018... is 180 uur taakstraf geëist en zes weken voorwaardelijke jeugdgevangenis. Een meisje van 15 dat achter in de auto zat... kwam om toen de wagen tegen een boom reed... In eerste instantie ging de politie ervan uit dat niet het meisje... maar haar meerderjarige broer achter het stuur had gezeten. Hij werd vervolgd voor het dodelijke ongeval... tot uit, het, uit een filmpje op een telefoon bleek dat niet hij... maar zijn zusje de auto bestuurde. De Britse prinsen William en Harry nemen in een gezamenlijke verklaring afstand van een verhaal in de Times. Die krant schreef vandaag dat het pesterige gedrag van William de reden zou zijn voor het recente besluit van Harry en zijn vrouw Meghan om een stap terug te doen binnen de koninklijke familie. William zou steeds hebben gezegd dat de twee hun plek moesten kennen. Maar volgens William en Harry klopt dat niet. Het weer, vanavond neemt de bewolking toe en vanuit het westen valt regen. Morgen in het zuidoosten nog regen, in het noordwesten soms wat ook droog. Het wordt een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn niet al te veel bijzonderheden in deze avondspits. Er staat maar één file met meer dan 10 minuten vertraging. En dat is die op de A9, Amstelveen, richting Alkmaar. Tussen Akersloot en Kooi Neer, 4 kilometer, met daar ongeveer een kwartier op onthoud.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 Ik Music, play. play, play, dance, radio. Only chances that we take trusting in the feeling I Radio and it continues yeah! Yeah! now.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 hands now.